Het is voor uw zoon dat we hier zijn. Wat er maar... is iets gebeurd. Ik voel het. Nogunst, er is iets gebeurd. Zeg het maar ineens. Als er iets is, je moet niet rond de pot draaien. Wees ja, gerust, er is niets gebeurd. We zouden alleen graag weten waar uw zoon is. Waarom? Heeft er niets gedaan dat hij mag? Dat geloof ik niet. Ons schieken doet geen vlieg kwaad. Hè, papa? Klopt dat uw zoon, dat hij geadopteerd is? Ja, ja, maar voor mij is hij mijn echte zoon. Hij is hier vanaf zijn geboorte. Waarom vraagt u dat nou? Ja, wij willen alleen maar weten hoe uw zoon hier terechtgekomen is. Hè? Via wie.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 U bent commissaris. Een substituut Martens. Ah, u bent de substituut. Ja. Yeah. Moderne tijden, moderniseren. Uh, u bent de commissaris, neem ik aan. Uh, Pieter van Heen, ja. Juist, ja. <laughs> Neemt u plaats. Thank Dank u. u.